Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Met de vorming van een regering van nationale eenheid. Hij wil daarmee het Europese steunpakket door het parlement loodsen. Gisteravond won Papandreou ter een vertrouwensstemming in het parlement. Hij gaat vandaag eerst met de president praten en daarna met andere partijen. Mogelijk gaat iemand anders de nieuwe regering leiden. Het Colombiaanse leger heeft de leider van de FARC gedood... Het is Alfonso Cano die de guerrilla-beweging 3,5 jaar leidde. De 63-jarige Cano is bij een bombardement omgekomen, zegt het Colombiaanse ministerie van Defensie. Op zijn hoofd stond een prijs van 5 miljoen dollar. Gedetineerden die aan het eind van hun straf zijn, mogen niet meer standaard met weekendverlof. Van staatssecretaris Steven mogen ze alleen nog met verlof als dat bijdraagt aan hun terugkeer in de samenleving en als ze het verdienen.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 PVV is tegen een verblijfsvergunning voor Mauro, de SP, voor. In een loods op een industrieterrein in het Limburgse Nut heeft een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf gewoed. Het bedrijf doet ook een asbestsanering, maar volgens metingen van de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. Een Poolse bedrijfsmedewerker van 36 liep lichte brandwonden op, een andere medewerker wordt vermist.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 free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 Me hope.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 Misschien al goed, doordat je weet wat ik nu voel. Jij ja, klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh eh eh eh Ik neem je mee, eh eh Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee, eh eh eh Ze dus denkt dat ik niet bezig ben, denk dat ik geen gevoelens heb. Neem aan, denk aan, uh -huh. wat zij is heel wereld ik zeg maar wat je wilt. Start op wat de zon, stil zeg maar wat je wilt. Start op wat de zon, ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.